Bij het WK-sprint in Heerenveen heeft de Zuid-Koreaan Lee de 500 meter gewonnen. Lee bleef net onder de 35 seconden. Zijn landgenoot Mo werd tweede. Brons was er voor Stefan Groothuis. Bij de vrouwen werd Jenny Wolf uit Duitsland eerste. Margot Boer werd tweede, gevolgd door de Japanse Kodaira. Vanmiddag rijden de mannen en vrouwen ook nog de 1000 meter. Morgen worden de twee afstanden nog een keer gereden. Het weer, het is overwegend droog, vooral in het noorden kans op wat zon. De temperatuur loopt uiteen van 3 graden in het zuidoosten tot 6 langs de kust. Morgenochtend regenachtig, in de loop van de dag wordt het droger. Dit was het. Beachnet, het computer- en internetcentrum van Zandvoort. Beachnet in de Haltestraat bestaat nu al meer dan 5 jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. Beachnet.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 Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, op TV radio en internet. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Ja, dat moet, dat moet, dat moet. Oké, okay, dames en heren. En het programma zou niet vrienden van Amstel heten. Als wij ook niet iemand uitnodigen op het podium. Doe met een applaus, goedsmelden! Zou schijnen en als het licht werd uitgedaan? En als het maand zou verdwijnen, zou ik in de toekomst staan. Maar ik zal je zeker vinden, we oh. vinden net me een open deur. Want jouw last zou mij verblinden. Als om dan wordt het oh, oh. Ik wil jou voor altijd Ik wil jou In het eindeloze blauw. Dan geen, nog in dat voldoende. Over wat wereld gaat, jou. Oh. Oh. Ik wil jou, voor altijd, Ik wil jou met toch niks zijn. het ben, blijf je hier. als je van me gaat, dan, dan gaat op niets meer fout. Ik weet, jij hoor dat mij. En als je bij me bent, heb ik de wereld aan mijn voeten liggen. Maar als ik jou niet meer zou horen, en de liefde was voorbij, dan was ik ook verloren? Dus waarom blijf je niet bij mij? Ik doe jou, ik altijd. Ik doe jou, ik voel het niet vrij. Ga je weg, blijf je hier, blijf je bij mij. Natuurlijk, vanavond naar de vrienden van Amstel, Dus we moeten een klein beetje in de sfeer komen zo bij Zalf op zaterdag. Doen we zeker met het eerste plaatje naar het nieuws, zo weer van 4 uur. Je hoort er Guus Meeuwen samen met Volumia. En blijf bij mij! Voor Zandvoort en de regio. En tot aan 5 uur blijven we bij jou met Zalverd op zaterdag. Jazeker. Want als het goed is, komt Rob Witte nog langs. Want die gaat ons wat vertellen over een bridge drive die morgen gehouden gaat worden in Noord. Uh, we hebben verder nog wat uh, berichtjes, uh, sportberichtjes, uh, uh, ook internationale sportberichten. Want er is natuurlijk iets heel aparts gebeurd tijdens een groot golftoernooi in Abu Dhabi. Maar daar straks meer over. We gaan natuurlijk ook weer naar het voetballen, want dat is een kwartier later begonnen dan de bedoeling was. Het was eerst 11 tegen 9 en het staat nog steeds 1-0. Dus we gaan straks uh, naar de volgende plaatjes even naar Joop van Nes voor een uh, update. Uh... Het is wel 11-11 hè he, nou? Het is nu wel 11-11 ja. Maar ja. Het zal die scheidsrechter en al die kaartjes van die invallers nog allemaal gecontroleerd hebben. Want dan moet hij het spel ook voor stilgelegd hebben. Uh, ja, we, in de pauze natuurlijk. Ja, nou, ja, maar als we er voor die tijd al in zijn gekomen, dan... Uh, volgens, nou, volgens mij niet. We niet. gaan er straks alles aan Joop vragen. Uh, nog, nog muziek, dus genoeg reden om le lekker de komende uur te blijven luisteren. En uh, kijken of we op het Volk aanhouden want die staat te popelen om naar Rotterdam af te reizen. Ja, en uh, weet je wie er ook geweest zijn? Rowan Hersen. Oh, ja, nou gaan we nog eventjes terug in de tijd. Het is hè? Een hey. van Geduld Rustig op de Zijn lange leven gewacht Vandaag die moest komen en op de nacht Op alles wat ik wou, maar wat ik nooit kreeg. Was het de duur of te vroeg of te laat voor meeg. Toe wachten op succes en op die mooie dag. Dag in de zon en in de zelboelijk. Riek word ik weer hebben rond en gevierd. Maar tot nou toe heb ik al niet meer geleerd. Het is een kwestie van geduld. Doe dat ik hem door al dat bier? En met een fies gezicht zou ik niet laatst verlieren. Of ik hem door deed, ik leef verkeerd. Aai, ik vroeg hem maar doorgelier. Denk je, denk je, denk je, ik begreep het niet. Maar ik heb je het nou, hoe dat alleen? Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. En een dag, dan loop ik door maastricht. Dan zie de mensen, denken ik aan dat gezicht. Dan loop ik overstrood en meer nog gerend, door er het in beroemde, ik ben herkend. Zijn kwestie van gedroeg, rustig wachten op de dag dat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 ...samen met Ali B. Wat een leuke plaatwaard dit. Ja, dat weten we. En wat zou je doen? Nou, we gaan weer snel over. naar nee, Overres. het vervolg van de wedstrijd van vandaag, Joop. Ja, we spelen 71ste minuut. En uh, de, eigenlijk is de situatie uh, na rust niet veranderd. Want het is uh, eigenlijk constant, als ik een wat druk geeft op het Zandvoortse doel... ...en Zandvoort houdt uh, goed stand. Of het een verdienst is, weet ik niet. Want dus je moet natuurlijk ook proberen een doel te maken. Vlaarboog staan we nog steeds al 1-0 voor... En heeft uh, Sander Hittinger een wissel moeten doen, want Patrick uh, Koper is geblesseerd geraakt aan de knie. Kon niet verder. En daarvoor in de plaats is Michael Kuil gekomen, die nu op de rechtshalleplaats loopt. Soms kan hij de bal wegwerken over de zijlijn. de hoogte van de lijn van hun eigen uh, doelgebied. Wordt ingegooid natuurlijk door Kastrucum. Nee, we laten in, uh, iemand anders doen. Die zal het waarschijnlijk wel heel ver gaan gooien. En het ook een flinke aanloop. Even afwachten, want uh, ja. Zolang die bal niet in het veld is, kan ik niks vertellen nu. Daar gaat hij komen. Nou, dat is ook een vallen van mij. Net in het 16 meter gebied, maar hij wordt teruggekopt door Kool. Bij de jongens zelf in, de, in de handen. En daar staat weer een stand voor te verdedigen. Dat was Patrick, nee, dat is Ronald Kalis. De bal, uh, bal blijft in bezit van Klassikum. Wordt helemaal teruggespeeld naar de middenlijn. Nu naar de andere kant van het veld. Draait eromheen. En daar is het uh, even kijken. Michael Kaal kan die bal heel ver wegwerken. En dat nou, dat nou, als Michel de Haan daar heel snel is, en dat is hij. Hij heeft die bal hij, zit in het 16 meter gebied. En daar komt Mol ook nog aan. Kijk wat er gaat gebeuren. Hij naar Mol. Mol kan niet erbij komen. Maar hij, oh, hij kon er wel bij komen. Maar hij kon er net geen kracht en richting geven aan die bal. Dat was toch een hele mooie kans voor Sanfer die de zomer ineens was. Michael Kahl poeide die bal ver naar voren toe. Twee verdedigers van uh, Kastnikum, die wisten niet wat ze ermee moesten. En die, de eentje kopte hem naar de zijkant. En toen was Ma uh, Marie, uh, Michel de Haan erbij. Konden Mol bedienen, Alleen. Zoals het uh, zei, het heeft geen doelpunt geworden. Nu is het weer Kastrik omdat hij uh, daar probeert uh, van afstand uh, Joris Schmid te verschalken. Nou, daar moet hij wel eerder op staan. Want dat gebeurt niet zo bij 1-3. Schmid, met, nu met uh, de bal aan de voet, gaat hij uh, het 16-meter gebied uit. Uh, Baast richting Maurice Mol. Dit gaat over Mol heen. Kastriker weer. Kastrik over het middenveld. Is heel zwaar vertegenwoordigd over het middenveld. En uh, zet dus weer druk op Zandvoort. Een diepe bal. Hele diepe bal naar de spits van Castricum. En die komt wel eraan. En daar is een miscommunicatie tussen Sean Keur en uh, Joris Schmid. Keur had hem, of, uh, uh, Schmid had hem heel makkelijk kunnen pakken. Dat gebeurde niet. Uh, uh, Keur poeide hem weg en daarom is hij nu weer bij Castricum. Castricum heeft gezien aan de rechterkant van het veld. Slechte bal. En dat is uh, Barcelona die de bal kan wegwerken naar voren doen. Nee, dat gaat via het, het lichaam van Castricum. Blijft hij bij de gasten. Uh, nog steeds Castricum daar rond de 16 meter van Zandvoort gaat de bal diep komen en er wordt weer weggewerkt door Zandvoort. Max Aarden Aarde werkt naar Maurice Mol. Mol met twee man om mij. Kan hij daar iets mee doen? Nee, waarschijnlijk niet. Drie man nog zelfs. En daar is hij dan ook de bal kwijt. Kol, cool, toch? Kol cool. kan hij weer wegruimen. Maar ook weer in de voeten van een speler van Kastikum, die nu op de uit wordt gezeten door Michel Daan. En daardoor moet hij beter gaan spelen. Zandvoort zet druk nu om probeert druk te zetten op die verdediging van Kastikum, en dat lukt niet helemaal. Daarom is Kantik als ik nu weer in balbezit. Balbezit uh, op de middellijn aan de persanten gezien aan de linkerkant van het veld. Weer een hele diepe ballen. Oké, okay, dan gaan we dat, misschien dat spelletje spelen. Misschien komt hij dan een keertje gelukkig bij een van die spitsen terecht, maar nog steeds niet. Zandvoort komt wegwerken, maar opnieuw Kastikum in balen zit. Zware druk dus op het oel van Zandvoort, maar behoorlijk afstand van Zandvoort. En toch is het daarna nou, Kastikum die daar het zesde gebied in gaat komen. Legt een bijt en die gaat voorlangs. Niemand raakt hem aan. We hebben gespeeld. 75 minuten. De stand is nog steeds 1-0 voor Zandvoort. En uiteraard straks het vervolg van deze wedstrijd met Joop van Nes. weer wat lekkere muziek en dan weer een blokje informatie. We gaan zin toch? Hier is Tom Novi en Your Buddy. gaan even lekker swingen zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Something about your body I don't nobody I don't nobody Je mocht mee hoor, je mocht mee. Ja, okay, ik weet het, ik weet het. We hebben je wel uitgenodigd, vriend. Ja, ik ben ook niet boos. Oké, okay, nee, boos. dan is het goed. Vrienden van stond. nou, daar gaan we vanavond met een aantal vrienden naartoe. En die andere vriend, die gaat aankomende maandag. Die heeft weer voor een habbekrats twee kaarten wezen weet weten te bemachtigen. Staanplaats, hè? In, in ook nog en dan staanplaats voor 30 euro's. Dat is geen geld. Dat is geen geld. Dat is geen geld. Nee. nee. Tijd voor een berichtje? Een kort berichtje en dan gaan we weer naar Joop van Nist, naar het plaatje. Oké, okay, de donderdag is het weer zover. De volgende uh, barbattle. En dat zijn de Caribbean Girls. Die gaan hun barbattle aan. Meerte de Rode, Kim van der Werf, Ines Am Amman. Ines Amman, juist. Marielle Visser en Patricia Klein gaan er in en Hardy een echt feest van maken. De opbrengst gaat naar Kika. Kinderkankervrij. Uh, we organiseren onder andere een loterij op die avond en de opbrengst daarvan gaat naar Kika. Deze loterij kunnen wij realiseren door de medewerking van heel veel ondernemers uit Zandvoort. De prijsjes, de, die prijzen ter beschikking hebben gesteld. Verder komt er een Braziliaanse danseres en zal er Samba Tula Band... onder leiding van Carlos Hernando Silva Roca een optreden verzorgen. Reden genoeg dus om naar de barbattle te ondersteunen. En in de loterij zijn maar liefst 50 prijzen te winnen, al dus Patricia. Dus aanstaande donderdag barbattle in Laudan en Hardy. Aanvang wellicht 8 uur. Oké, okay, nou dan moet je zeker bijwezig zijn. Dat gaat een heel groot feest worden. Hier is Ilse de Lange, tezamen met de dijk en houd me vast Dat was uh, Ilse de Langer te samen met De Dijk. En hou me vast op de zaterdagmiddag van uh, CFM. Normaal gesproken hoor je altijd mijn telefoon overgaan. Als ik het programma aan doe. Dan hoor je altijd. Bliep, bliep, bliep, bliep, bliep, bliep. Ja. Krijgen we de eerste van uh, Salford 4? Tussenstand. Verleden uh, week uh, 6-4 gewonnen die heren. 10 doelpunten gescoord. Dus die telefoon blijft maar gaan. En deze week is het rustig. Nou, dat is niet zomaar. Want Salford 4 uh, spelen het gewoon uh, vandaag niet. Volgende week hebben ze wel weer een wedstrijd. Maar Salford 1 wel. En voor de finale van de wedstrijd van vandaag schakelen we live over naar Jap van Waar de klok ondertussen op 88 minuten ruim staat. Dus wel dus in de 89e minuut en Zandvoort heeft het heel zwaar. Dat heeft niets meer met voetbal te maken met het is puur vechtig verliefd. En zodra er een bal in de buurt komt, wegrossen dat ding, want dat kan alleen maar gevaarlijk worden. Weer in die voetbal. En dat wordt weggekopt daardoor. Even kijken, Ronald Kales. Kales helemaal naar de andere kant over de zijlijnens. Kast weer gooien. Het is verkeerd gooien. Het gaat maar hij mag doorgaan. En het gaat dan ook door. Schuiver, weggewerkt zonder. Weer kast ik hem. En ze gaat het eigenlijk de hele tijd. Pingpong tennis, of pingpong voetbal is het eigenlijk min of meer. Zandvoort heeft nu weer de bal. Jonkeur probeert daar even kijken. Uh, Remy Driehuizen te bereiken. Of uh, nee, Michael Keil. Dat kan niet. Keil schuipt de bal over de zijlijn. Weer verkeerd ingegaan. Weer mag het doorgaan van de zetten. Goed, nog een nieuw kastikum Wordt ingebracht. Maar de, de speler in de kwestie die glijdt weg. En Zandvoort kan heel even rust hebben. Heel even rust. Waar de bal nu alweer weggespeeld. Gewoon we, weggegeven wordt. Dus het is niet normaal wat daar gebeurt. Weer kastikum. Weer een diepe bal. We, weer Bas Lemmens. Remy Driehuizen. En weer hem. Dus Zo gaat het de hele tijd door. En zo dus gaat het nog wel een paar minuten door, denk ik ook. Weer Kastrikkum nu in bal balbezit. Wordt breed gespeeld. Wordt weer teruggehaald. En weer breed. Naar de zijkant. Bij Gierij Kool daar. Kool, kan hij hem tegenhouden? Dus is normaal gesproken wel zijn stick Rechtsachter. het gaat er langs. Spits van. Uh, nee, de linkervleugel uh, aanvallen gaat er langs. Maar het is soms die toch weer die bal verovert. En uh, weg kan spelen. Nee, uh, Michel Dahan. Nee, Remy Driehuizen. De Driehuis op het middenveld. Er kan helemaal niks. Want er is helemaal geen Sans voor te vrij. En daar gaat het sierhoofd hoofd van een Kastikum verdedigen. De bal over de zijlijn. Op de helft van Kastikum. En soms kan heel even uit de verdediging komen. Heel even lucht krijgen. Maak ook helemaal geen haast om die bal te gaan halen. Wordt waarschijnlijk dan gemaand door de scheidsrechter. Dat hij uh, een beetje op gaat schieten. Kijkt in ieder geval op zijn klok. Dat vind ik al gunstig. Daar ben ik al blij mee. Maar ja, het is nog niet zo ver tot die laatste drie fluitjes klinken. Wordt ingegooid. Daar, uh, daar, daar is hem alweer kwijt. Het aanvoerder van Kastikum speelt terug naar zijn keeper. En de keeper die zal hem proberen zich helemaal op de weg te stappen Nee, hij speelt hem toch weer terug. Ga bouwen aan een aanval weer, Kastikum. Ze hebben niet, de echt heel veel tijd meer. Dat kan niet. Maar goed, voorlopig is het nog steeds een wedstrijd. Kastikum wordt diep gespeeld op een invaller. En daar zit Max Aardenwerk die de bal kan wegwerken. Richting, even kijken Michel Daan, aanvoerder Daan. Kijken of hij nog weer zo'n zo grandioze briljante actie heeft als vorige week. speelt in de diepte, daar maakt hij wordt Daar, die wordt weggeduwd en het mag doorgaan in het 16 meter. Het mag doorgaan van de scheidsrechter. Maar het was die feite een overtreding. Hij duurde met de hand, duurde de speler weg. Maar goed, de is nu weer op de helft van Zandvoort. Geeft hem mee in de loop daar. En dat wordt nu gewaardelijk, al pas daar is het credo. Wordt weer teruggespeeld. Dat is nog steeds Kastikum, die de druk op die Zandvoortverdediging drukt. Gaat de afstandsschot komen? Nee, wordt geplaatst naar de spits. Die staat helemaal vast tussen twee, drie Zandvoorters en we moeten dus weer terugplaatsen. Naar de zijkant nu. Gaat het proberen vanaf de Zandvoort gezien de linkerkant. Gaat daar langs? Ja, nee. En dan wordt een corner. Corner voor Kastikum aan de linkerkant van Zandvoort. Alles en iedereen moet nu echt... Goed, goed, ...ontzettend goed oppassen, uh, goed geconcentreerd zijn, dat er geen fouten gemaakt worden, want de overwinning is echt heel dichtbij. Misschien dat dit wel het laatste wapenfeit van de wedstrijd zal zijn, ik heb geen flauw idee, de enige die dat weet is natuurlijk de scheidsrechter. En er zijn helemaal een helemaal daar en bal wordt weggewerkt, gelukkig wordt. En dat uh, daar Michael Kijl, die kan die bal wegwerken, wordt uh, weer opgepakt door Karstikken. En nu alles en iedereen, zelfs de keeper, die staat nu bij de middellijn van Karstrikum of hij of, of moet helpen, dat weet ik niet. Uh, uh, nog steeds uh, bezit in ieder geval. Wordt weer diep in de 16 meter gepompt. Ik sta het helemaal fijn nou, Nee, maar het weg, wordt weggewerkt daardoor. Even kijken, Ronald Kalis. Over de achterlijn. Corner. Toch nog een corner voor Kastieke. Maar nu van de andere kant af. En nu heeft de Kastriken wel haast. Logisch. Want die, die moeten dan die ene punt zien te scoren om toch nog met een puntje mee naar huis te gaan. Die bal ligt nog steeds. Hier. Ja, die ligt nu. En die kan nu gespeeld gaan worden. Nou, het gaat tegen iemand anders doen. Ja, dat was ze natuurlijk niet echt slim. En nu gaat iemand anders naar die om die bal te gaan nemen. En dat, uh, dat duurt allemaal weer. Hij heeft allemaal tijd nodig. Dan gaat dan die bal komen. Richting de penalty Dus Dus hartstikke druk daar natuurlijk, uiteraard. En wordt afgeketst. En dat is en Dan wordt weggestopt door Max Verardewerk. Die heeft de bal. En, en uh, Michel Daanen, die loopt niet te jagen. Dat is goed gegleden daar, Michael Kuil. Hij krijgt toch een overtreding mee. Dat is aan de rand van de 16 meter gebied. Die kan er niet ver vandaan zijn. En die wordt absoluut nog genomen, daar kan je op wachten. Het wordt een uh, hele gevaarlijke situatie. Uh, recht voor het goal, zeg maar, en dan een metertje of uh, nou misschien twee hoogheid buiten het 16-meter gebied, buiten het Sandveldstraffengesopgebied. En de uh, kastingspelers spelers gaan daarover leggen wat ze moeten gaan doen. Zandvoort is uh, op 1 na staan ze allemaal in de muur, op 2 na, nu op 3 na. De muur wordt korter. En uh, wordt natuurlijk op zijn plaats gezet door Jorrit Smit. Smit, een hele ervaren keeper, nog jong, maar wel heel veel ervaring. hele goede keeper. Kijken wat ze gaan doen. En ik moet achteruit die, die muur volgens uh, de schijf zetten. En doe dat een maand, anders krijg je meteen een gele kaart en schieten we helemaal niks meer op. Goed, hij staat op afstand. Dan weet ik niet of hij eerst een wil laten horen of dat er meteen mag. Spannende situatie natuurlijk nu. Daar komt een fluitje inderdaad. Wordt in drieën gespeeld. Wordt afgeslecht. En wat gaat er nu gebeuren? krijgt opnieuw een vrije schop. Omdat een van de Zandvoortens in een conditie een overtreding maakte op een persoon met de bal, maar net buiten het strafstopgebied nog steeds. Opnieuw moet die muur natuurlijk op zijn plaats gezet worden. En opnieuw moet degene, van ik die niet bal wil gaan nemen, wachten totdat die muur op zijn plaats staat en tot de schijf zetten. Dat het signaal heeft gegeven dat het toe kan gaan. Daar is het signaal. Dat gaan ze nu doen. Net deden ze het in drieën. Gaat nu in één keer. Ja, gaat nu in één keer. Heel hard. Hard in de muur. Wordt afgeketst. Wordt geprobeerd te plaatsen. Gaat nu over de achterlijn. Soms mag een, uh, een bal nemen vanaf de lijn. Schmid maakt natuurlijk geen haast. En die uh, ja, lekker wandelen, rustig aan. een zeetje. Ik vind dat hij eigenlijk wel al heel erg lang bij telt deze schijf. Maar goed, uh, hij heeft de klok in handen. En hij bepaalt natuurlijk wat er gebeurt. Sprit gaat nu achteruit om een aanloop te nemen. Duurt hij even. Ja, natuurlijk duurt het. Daar komt hij aan. Richting De Haan. Kan de Haan eraan komen. Dit is de af. Samso wint opnieuw. Wel zwaar heel fortuinlijk. Geeft niet. Samver pakt drie punten en wint thuis met 1-0 van kastieke. En dat is het belangrijkste. De weer voor SV Salfords. Dankjewel, ja, Jop. Zandt, uh, kan nu goede zaken doen. Ik weet niet wat de andere uitslagen zijn. Die moeten al binnen zijn, omdat deze wedstrijd natuurlijk een kwartier later begon. Maar ja, dat merken we straks ervan. Oké, okay, dankjewel, Jop. En uh, tot de volgende keer. Volgende week ook weer gewoon voetbal? Ja, als het goed is wel. Uh, uit in Monnikerdam. Oké, okay, dan spreken we elkaar volgende week. Dankjewel. Prima. Hoi. Hoi. Dat was Jop Fres en SV Salford. Toch nog een uh, goede winst tegen Kastrikum vandaag. ...waren de Doobie Brothers en Long Train Running... Wat heb je nou weer klaarstaan, Albert-Jan? Even een ja, kleine... kleine... Ik, ik kom er nauwelijks tussen, maar uh, ja, ik bedoel, uh, maar ik heb nog wat verzoekjes en die wou ik nog eventjes door, tussendoor gooien. Oké, okay, nou, ik vind het geen probleem. Want ook in het Groningse wordt naar ons geluisterd, dus ik denk, nou, laat ik daar ook eens een keer even aandacht aan schenken. Via de livestream www.zfmzoonvoort.rl Daar wordt dus driftig op meegeluisterd, gezien de reacties. Dus vandaar dat ik even onze Groningse vrienden de groeten doe met een uh, lokale uh, zanger. Birdie. Birdie. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar goed. Nou... Nah. We gaan er nu naar luisteren. Komt-ie. Mie lijve deugd, dat jong, dat kent geen grunnigs meer. Toch was er morgen een moond in het westen en de leer. Het is gaande dat zo is en het deut me zeer. Mie lijve deugd, hij kent geen grunnigs meer. Geert Jan van Henk en Trientje. De op het mond noost het winkeltje van kloosterbak was altijd al een paard. Want toen er nog op school zat, was het een jonkje die niks op hart. En wat deel keek op de kinderen in zijn klas. En toen er achttien hoor en in Dansch ging en verlof haar voor zijn elken eind gelikt is nou gebeurd. Hij zei, mijn naam is John, hoe maakt u het Vind juist weer op? Mooi weer vandaag en zoveel zon, het dubbelacht krom. Mie deugd, dat jong, dat kent geen grunnigs meer. Toch was er morgen, mond op wat in het westen in de leer. Het is schaamde dat zo is en het duurt me zeer. Mie deugd, hij kent geen grunnigs meer. Dus met jouw Gronings eigenlijk, uh, Albert-Jan? Goud, joh. Hartstikke goud. Ja, dat hoor Hartstikke ik. Goud. Nou, dat gaat helemaal goed, joh. Buddy, en hij kent geen Gronings meer. En uit. deze jongen heeft een repertoire, jongen, dat wil je niet weten. Ja, echt waar. En hij is ontzettend populair in Groningen. Nou, gewoon een leuk plaatje. Zo op de zaterdagmiddag bij CFM Voetbal. Gedeeld de derde plek, hè? Ja, dat is knap. Dat de nagekomen bericht van Joop uh, die heeft even uh, een en ander uitgezocht. En uh, Zandvoort staat nu gedeeld derde. Kijk, dat horen we graag zo aan, natuurlijk. Oké, okay. we gaan het zo maken voor de Vrienden van Amsterdam. Het wordt steeds drukker in de studio van CFM. Want entertainment, dadelijk... entertainment for You. Entertainment voor jou natuurlijk, na vijf uur met Rudy Nicola. Maar eerst gaan we nog eventjes wat vriendenmuziek draaien. Ken je ja. Bots? Ja, bots, bots. bots. Wat zullen we drinken? Nou, ik weet het wel. Nou, dit plaatje hebben we een aantal jaren geleden ook bij de Vrienden van Amsterdam gehoord. En het dak ging eraf, hè, van Ahoy in Rotterdam. En kijken of dat vanavond weer gaat lukken. In ieder geval Ben Sanders, die komt ook uh, daar. Heb je het al gehoord? Ja, dat is de verrassing van vanavond. Dus dan weet je dat vast. Gaat ga het niet verklappen op de radio. Doen we niets. Hier is uh, Bots en wat zullen we drinken zeven dagen lang?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 En dan nooit meer. De hemel breekt pas over en dan gaat het hier te keer. Het donderen, de bliksems, de regen met de bier, het wordt te springen, op te als de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug, geniet met volle vuur.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 Ja, volgens mij ben je er ook al een keer geweest bij de vrienden van Amstel, uh, Albert-Jan. Dat je zo'n plaat weet op te zetten. Ja, nee, kijk. Meten tussen bier naar de bier, dat vliegt inderdaad daardoor de lucht. In de grootste kroeg van Nederland, Ahoy in Rotterdam. En terwijl het hier... De hele week vrienden van Amstel live. En uh, ja, bijna iedereen kan er een, hè? Je krijgt ja. zomaar telefoontjes en uh, het is je koopt zomaar kaarten op een uh, marktplaats. Laatste, op het laatste moment... Niets is onmogelijk. Nee, maar goed, luisteraars. De studio loopt een beetje vol, want de heren, gaan zo met... de heren van Zandvoort gaan zo meteen naar de heren van Amstel live. Dus uh, wat dat betreft een beetje rumoer in de studio. Maar goed, het wordt natuurlijk een knallend concert vanavond hè. Dat dacht ik wel ja. Ja, het uh, ja, gaat wij, helemaal goed komen. Uh, en ik en de luisteraars, uh, de luisteraars en ik moet ik zeggen, uh, zullen ongetwijfeld TCT de, uh, de live uh, of, uh, opnames zien, terugzien op televisie. Op de zondagavond. Maar ik wil je even één berichtje, wil ik je, want we zijn we nadat de klok van vijf uh, uur en ik moet, ik moet dit echt even kwijt. Want ik weet je nog dat ze met de voetballen altijd dat die discussie hebben of er op de voetballijn of daar een camera moet staan of niet. Nou, op dit moment is er een groot toernooi aan de gang, een golftoernooi heb ik het dan over in Abu Dhabi, waarin uh, Maarten La en uh, Joost Luiten ook deelnemen en Floris de Vries ook, dus Nederland zijn ook vertegenwoordigd. Maar wat is daar nou gebeurd? Die toernooien worden allemaal live uitgezonden op televisie. En uh, de Ier, Patrick Harrington, de nummer 2 van de eerste dag, werd vrijdag gedisqualificeerd. Oh, want? Een televisiekijker wees de organisatie van de Europese Tour erop dat Harrington tijdens de eerste ronde zijn bal op de zevende hole had bewogen. Hij had daarna een verkeerde score op zijn kaart genoteerd. Harrington werd daarom na bestudering van de televisiebeelden gedisqualificeerd. Dus het kan toch. Maar Wat, wat een invloed heeft dan zo'n televisiekijker. Ja, ja. Want inderdaad als je de bal beweegt moet je één strafslag noteren en de bal weer terugleggen. En dan heb je dus één slag meer gemaakt als dat hij op zijn kaart had gezet. Maar het gaat wel erg ver. Hè? Een televisiekijker dus kan bepalen of een golfer tijdens een golftoernooi uh, gedisqualificeerd wordt. Nou, dat wou ik echt nog even kwijt. Dat wilde je even kwijt. Nou, ja. bij deze Albert-Jan. Ja. Dankjewel weer. Zit er weer op. Zit er weer op. Zandvoort op zaterdag. Ach, hé. Hey. Uh, dat ging echt snel deze dag. Het vloog weer voorbij. Ja, vloog en wij voorbij. gaan op naar Rotterdam. Hele goede reis jongens. Ja, dankjewel. En, en volgende week dan zijn we er gewoon weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. Ik ben erg benieuwd naar jullie bevindingen. Zodat dadelijk uh, entertainment voor jou. Uiteraard tussen 5 en 7. vandaag. Geen uh, Roy van Buringen, maar wel Rudy Nicola. Yes. Ja. En Rudy gaan we nog leuke dingen doen? Ja, heel leuk. Ja, wel, wel, vertel, vertel. Welke, vertel, regio, vertel. welke, welke regio is uh, vandaag uh, aan de beurt? Uh, um, in... Vandaag hebben we de provincie uh, Flevoland. Oké, okay, zijn er ook muzici? Ja, het is de het jongste provincie van, uh, van Nederland. Maar er zijn genoeg bekende artiesten. Ja. En we hebben een heel groot... Uh, Alibé? Alibé gaan we in ieder geval niet doen. Ja, dat, uh, die, doen we even dat die is ik, al ik, bekend he? genoeg. Die is he? al bekend genoeg. Maar het, het is een hele goede die we deze week hebben. Oké, okay, dus luisteraars. Uh, ik zou zeggen, blijf luisteren. Want ook na vijf uur Entertainment for You. En uh, ja, de, zoals de programma's van CFM zijn altijd de moeite waard om te blijven luisteren. En graag tot volgende week. Tot volgende week. Dag.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 Desi Boutersen is tot zeker vier jaar geleden betrokken geweest bij drugshandel. Dat blijkt volgens NRC Handelsblad en RTL uit documenten van Wikileaks. Boutersen zou in 2006 zijn inkomen hebben aangevuld met drugsgeld. Ook zou de Surinaamse president naar huurmoordenaars hebben gezocht... om de toenmalige minister van Justitie en de procureur-generaal van Suriname te vermoorden. In het zuiden van Rusland zijn drie mensen gewond geraakt bij een brand in een winkelcentrum...